Waterwag moet met het RWS Journaal. Het skelet dat gisteren werd gevonden bij sloopwerkzaamheden in Halsteren in Brabant... was van een man. Hij is volgens de schouwarts niet door een misdrijf om het leven gekomen. De politie heeft een vermoeden wie het slachtoffer is. DNA-onderzoek moet uitwijzen of dat vermoeden klopt. Het skelet werd gevonden door een kraammachinist... in de buurt van een psychiatrische instelling. Morgen, een dag voor Zwarte Zaterdag... staan er waarschijnlijk al lange files richting vakantiebestemmingen... waarschuwt de ANWB. De ANWB verwacht dat veel mensen de wegen op de zaterdag willen mijden, waardoor het morgen al flink druk kan worden. Vooral rond Parijs en voor de Gotthardtunnel tunnel staan waarschijnlijk morgenochtend al files. Terreurbeweging Al-Nusra, de Syrische tak van Al-Qaeda, heeft zich afgesplitst. Door afstand te nemen hoopt Al-Nusra internationaal meer steun te krijgen. Nu staat de organisatie vanwege de banden met Al-Qaeda nog op de Amerikaanse terreurlijst. Andoesra wordt daardoor niet betrokken bij internationaal overleg... en deed ook niet mee aan het staakt het vuren dat in februari inging. Russische politici zijn boos dat verschillende Russische plaatsnamen op de Krim... in Google Maps zijn vervangen door een Oekraïnse tegenhanger. De premier van de Krim zegt dat Google zich laat leiden door Russofobie. Het internetbedrijf zelf noemt het een fout en belooft de wijzigingen terug te draaien. Waarschijnlijk zijn de aanpassingen doorgevoerd op basis van suggesties van gebruikers... Herakles Almelo heeft de eerste Europese wedstrijd in de historie van de club net niet gewonnen. In de derde voorronde van de Europa League, thuis tegen FC Aruca uit Portugal, werd het 1-1. De Almelo'ers stonden lange tijd voor, maar in de blessuretijd wisten de Portugezen alsnog te scoren. Een kwartier geleden is de wedstrijd van AZ tegen pas Giannina uit Griekenland begonnen. Het weer nog, vannacht gaat het weer regenen. Ook morgen verloopt wisselvallig met iets meer wind en een graad of 21. In het weekend net zo warm, 20 tot 22 graden. Dan wel droger en meer zon. Dit was het NMS van. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Z met nu Alternative FM. Nee, we zijn wij hier aangekomen. Nou, heel simpel. We kregen Stilweef hier op visite een tijdje terug. En uh, in een van de ja, presentaties van de EP De Haim... Uh, was er op een gegeven moment Jo Marches. En uh, ik zat te kijken. Ik was een beetje nieuwsgierig. En wat uh, bleek, ja, daar zat uh, wel heel erg uh, leuk muziek in. En ineens uh, had ze daar ook uh, de nieuwe single uitgebracht. En achter Jo Marches zit Johanneke Kranendonk. En Markers die zegt dan op een gegeven moment tegen mij... ja, het is wel een apart, uh, aparte single. Eentje die blijft hangen, hè? Of niet? Ja, het is, uh, er, er zit zo'n scheve deun aan het begin. Ja, ja, ja dat, dat valt mij ook op. Ja, en dan begint het eigenlijk wel lekker. Mm -hmm. ik, ik vind het een heel apart nummer. Ik vind nou, het wel fijn nou ja, om goed. te luisteren. Uh, dat is het ook zeker. En uh, misschien dat we Johanneke misschien eens eventjes uh, kunnen, kunnen vragen... of ze, als ze de, de, de EP uh, gemaakt heeft... Om hier in het een en ander te gaan vertellen. Uh, wellicht dat we er nog eens een beetje kunnen strikken... om ook hier met, uh, met die keyboard uh, wat te gaan doen. Maar dan moeten we met die eyes... Dat dan, dan, dan dus gaat zoals... allemaal makkelijk. Ja, nou ja, goed. Je werd het maar nooit. Maar goed, we, we, we draaien hem flink hier bij Alternative FM. Bijna elke week zit hij er wel in. Maar dat heeft gewoon te maken dat de, de productie gewoon lekker vet is. Dus dat uh, zal, uh, yep. zal de dame wel mee te maken hebben. Nou, uh, we hadden de, de naam Steelwave ook genoemd. Nou, hier zijn ze dan ook met What Have You... dus, uh, het was uh, vanaf het begin eigenlijk al uh, met Jo met Marchus. en The daar achter hoorde die still wave met What Have You en Trip to Dover hoorde je net met Boy. Die bent, komt tegenwoordig meer uit Eindhoven dan dat het half uit Bristol en Eindhoven kwam. Maar goed, uh, tegenwoordig uh, zijn ze weer uh, met z'n tweeën uh, Johannes en Olga taal, dus... Uh, en dat is er ook wel aan af te horen... want uh, de muzikale richting is behoorlijk gewijzigd... ten opzichte van nou pakweg in jaren 4, 5 uh, terug... toen het ook nog wel een beetje uh, tegen de alternatieve rock aanzat. Uh, dat, zelf, dat geldt uh, zeker voor het uh, stevige werk van uh, Kid Harlekin... en die gaan we dus nu al even horen. En dit komt nog van het vorige album. En wij weten al dat hij al bezig is met een nieuw album. Dit is waar! Black As the world seems to fade Lines begin to blur Where the mind was so clear I'm seeing your face But I can't hear you Begin to fade. Where the road was so weird. I'm seeing your face, but I can't. Vicky van Zijl ligt uh, min of meer in Os, in het Brabantse land. En regelmatig uh, treden ze er dus ook op uh, bij uh, ja, festivals uh, die daar uh, plaatsvinden. Uh, Penelope was dat. En dit komt weer van het album wat ze uh, nou in 2014 hebben uitgebracht. Baby Blue is dit. Uh, het album dat heette Bounce Back. Uh, want dat uh, was ik even, uh, even vergeten bij te vertellen. En daarvoor hoorde je Kid Harlekin met uh, Wired. Uh, zoals uh, gezegd heeft hij uh, ook Rotterdamse connecties? Deze Julien Groot, hij komt zelf oorspronkelijk uit Amsterdam. Dat, uh, dat is ook leuk, maar uh, hij heeft zijn werktreinen uh, in de havenstad uh, liggen. Maar het goede nieuws is dat hij bezig is om nieuw materiaal uit te brengen en dat zal nou tussen nu en uh, een maand of vier, vijf toch wel het uh, licht uh, gaan zien. Ik denk nog zelfs. Voor het einde van het jaar. Dat, uh, dat, dat sowieso. Uh, wie ook bezig zijn met nieuw materiaal. En we draaien hem helemaal gek. Maar ik denk, Marcus, je vindt hem zeker heel erg mooi. Dat is dat Haagse beentje, The Levi's in with you. Revenge van Daydream Delusion. En dan ga je even zoeken waar komen ze ook alweer vandaan komen. Ja, een deel komt uit Gouda en een ander komt uit Utrecht. Dat, dat is Utrecht, mijn staatje, weet je. Dat, daar komen ze vandaan, net als Stillwave en Joe Marches. Er dat, dat, dat, dat is toch wel degelijk ook een beetje een echte uh, muziekzin uh, in Utrecht. Uh, bewijzen dat, uh, dat er toch ook wel hele leuke dingen vandaan komen. Uh, dit is dus deels Utrechtse muzikanten die andere muzikanten uit Gouda uh, getroffen hebben. En daarom uh, is het dus een mengelmoesje en daar is dit uitgekomen, Revenge. Uh, er schijnt nog iets uh, te zijn van uh, deze Daydream Delusion. Ik ga er eens even op zoek naar, want uh, er is nog meer materiaal. En dit uh, draaien wij eigenlijk al een hele tijd al. Maar misschien is dat nog wel uh, vrij recenter. With You hoorde je daarvoor. De Levi's. Uh, die we ook uh, uh, al een tijdje draaien hier bij Alternative FM. Net zoals bijvoorbeeld deze uh, band. Uh, die we eigenlijk ook al uh, een tijdje lang uh, volgen. Maar daar hebben ze zelf ook uh, aan meegewerkt. Door te zeggen van ja, wij, ons materiaal is ook gewoon uh, best wel het draaiwaard. waard. Nou, dat klopt ook wel. Dit zijn de, de heren... André en Erwin, oftewel Nexo of Shape. Denial en Hide and Seek. Daarvoor hoorde je Coming Home van uh, NexoShape. En uh, ja, het is er eigenlijk zelfs uh, een blokje van drie geweest, uh, geloof ik. Hoewel, uh, weet ik niet helemaal zeker. Volgens mij heb ik er gewoon twee gedraaid. Uh, maar goed, wil ik even vanaf zijn. Het is tien over half uh, tien uh, geweest, uh, bijna. En ik had, uh, Van de week had ik ook weer iets uh, gedeeld op Facebook... En dat is een album van een grote meneer. De, de titel heet ook meneer. En dat, dat album dat is geproduceerd door Marnix Doornstein. De man die zich ook nog wel eens X noemt. En dat is ook de man die helemaal aan het begin van dit uh, programma op het gehoord... samen met Willem Wits uh, in Ciao Lucifer. Dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat nummer, dat, uh, daar is hij dan de producer van. De geluidsmagier uh, van... Uh, dat album, Kersvers is Julian Sielke. En die grote meneer heet Herman van Veen. En als je dan op een gegeven moment toch luistert naar uh, dat stukje tekst, dan denk ik ja, het is inderdaad wel heel erg actueel als je uh, de diepere lading van dit nummer ook uh, gaat uh, beluisteren. Maar ik ga hem toch draaien. Ondanks dat uh, Herman van Veen eigenlijk uh, nauwelijks aandacht uh, te uh, komt. Maar goed, de tekst is nog steeds scherp. En daar uh, gaat het uiteindelijk dan toch om.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 Eten, mijn handen vouwen en mijn hele dood en leven aan hem of haar of het toevertrouwen, meneer.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 I Niet maar denken van wat is dit? Nou, dit was, uh, dit was onze, onze, waren onze gasten uh, van een aantal weken uh, geleden. Namelijk de low Eric Sound System. Met het stemgeluid van Anouk Slik daarbij. Dus dat uh, weet je dan ook weer. Daarvoor hoorde je Herman van Veen met uh, Meneer. En dus gaan we verder met de nieuwe single van Dandelion en Finnegan Wig. Struggle till he breaks his neck. Die zegt dat wij helemaal geen jazz uh, draaien. Dat doen we dus uh, gewoon wel. Het was uh, Eva Almogor. En While We Waiting. Het uh, programma zit erop. En dan zeggen Marcus en ik in koer altijd... Ja, tot, tot, tot, tot, tot, wat tot, wat tot, volgende, tot, week, tot, volgende ja, week. Ja, nou nog één keer dan. Tot, tot volgende, volgende week. week. <laughs> ja, het lukt nog. Het lukt nog. Maar goed, het is uiteindelijk wel gelukt. <laughs> Een beetje op verkeerde benen en te zitten, maar goed, eh, nou we hebben er nog eentje klaarstaan en dat is eh, deze van One Clueless Friend. En ik zeg ook inderdaad tot volgende week. Those thoughts they run down the drain.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 Lays head to rest.